De laatste slogan: uh, Zin in zandwoord. Gay is oké. Okay. Dat is de nieuwe hype. We moeten een homofiel oh, hotel ruimte hebben. Ruimte. Ik heb een Magnum <laughs> thuis. Vergeet het ijsje. <laughs> Dit was uh, Toebakleven op de radio volgende week. Uh, geen uitzending. Later.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 reisbrancheorganisatie ANVR gaat aangifte doen tegen Golden Tours... een reisorganisatie die gespecialiseerd is in Turkije-vakanties. Golden Tours werd een maand geleden geschorst als ANVR-lid... maar de Touroperator bleef de logo's van de ANVR en het garantiefonds SGR voeren. Dat is fraude, zegt de ANVR. Reizen die de afgelopen weken zijn geboekt... vallen dan ook niet onder de garantieregeling. Golden Tours en een andere Turkije-specialist Tourplan dreigen failliet te gaan... De schade voor duizenden vakantiegangers loopt in de miljoenen euro's. De ANVR en de SGR waarschuwen mensen die een reis willen boeken... dan ook om goed te controleren of een touroperator is aangesloten bij hun organisaties. De Nederlandse Vereniging van Anesthesie-medewerkers... stapt naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dertien ziekenhuizen in Noord-Brabant en Zeeland hebben vastgesteld, vastgelegd... dat ze elkaar niet zullen beconcurreren op arbeidsvoorwaarden... voor anesthesiemedewerkers in de strijd om personeel... Volgens de beroepsvereniging is dat tegen de wet. Bovendien is het geen structurele oplossing voor het personeelstekort. Dat tekort is ontstaan doordat de ziekenhuizen te weinig opleidingsplaatsen bieden... zegt de Vereniging van Anesthesiemedewerkers. In New York is Walter Cronkite overleden. Hij was de legendarische nieuwslezer van het CBS Evening News. Van 1962 tot 1981 presenteerde hij de uitzendingen... die hij altijd afsloot met de woorden That's the way it is. Cronkite begon zijn carrière als verslaggever... Hij was in de jaren 40 bij D-Day, de slag om Arnhem en de processen in Nuremberg. Als nieuwslezer werd hij beroemd door de geëmotioneerde manier... waarop hij de dood van president Kennedy bekendmaakte. Later meldde hij onder meer de eerste maanlanding en het Watergate-schandaal. Cronkite deed dat met zoveel gezag... dat hij in 1972 werd gekozen tot betrouwbaarste man van Amerika. Ook was hij de eerste nieuwslezer die Anchorman werd genoemd. Walter Cronkite was 92 jaar.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 In Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, Zon. Zee. Zee Zandvoort Zomerhits ZFM. Dit is de zomer van ZFM Met nu Goedemorgen Zandvoort Dit is Goedemorgen Zandvoort Op ZFM Zon Achter de bot Ik vind het wel heel erg leuk hoor Zon Zee en hits, zomerhits. Nou, die zon is ver weg te zoeken. Maar die zal wel achter de, de wolken wel schijnen, denk ik, vandaag. Maar ik ben er. Jij bent er. En jij het Zonneveld. Dus. Gaat op. <laughs> dat, dat, dus, dus dat is al wel erg prettig. Ben Zonneveld, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja, want uh, we hebben weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zandvoort. Allemaal in het weekend van de Duitse Tourenmeisters, zoals ze wel eens uh, genoemd worden. Want uh, de DTM is neergestreken op uh, het circuitpark van Zandvoort. Morgen gaat het hele Swiki van start. Vandaag worden er nog allerlei inleidende beschietingen gehouden, zoals de kwalificatie voor de DTM. Maar we hebben natuurlijk ook een bomvol programma hier bij Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, één vraag. Worden vandaag ook races gereden? Ja, als het goed is de Formule 3. ...zal vandaag uh, een wedstrijd uh, gaan rijden. Dat, dat lijkt mij wel. Maar okay, ik, dus ik heb het schema niet voor me, uh, me snuffen. Het drukt allemaal dus. op het circuit dus ja. vandaag. En morgen. En morgen. Uh, ben, wat gaan we doen? Trouwens, eerst nog even mensen noemen die meewerken aan dit uh, programma. Want uh, de gastheer is Don de Ja, uh, Jaap Koper zit naast mij. En uh, mijn naam is Ben Zonneveld, zoals u weet. Jos van Dam doet de techniek en de regie. Ja. Hij kijkt bestraffend naar ons toe. <laughs> en Yvonne en Nel hebben de redactie gedaan. Ja, Yvonne ja. Roosendaal en Nel Kerkman. Nou, we gaan straks beginnen met de laatste week van recreanen. Het Sante Kraampie die uh, dan traditiegetrouw wordt uh, afgewerkt op 24 juli. En we gaan praten met Maaike Kappel. Ja. Ja. Traditiegetrouw uh, zijn ze eigenlijk ook weg bij het Snijenplein, want ze gaan naar het Gasthuisplein. Ja, dat lijkt me heel erg verstandig. 25 over 10. Joke secretaris van het Bumpermuseum Zandvoort. Er gaat een bunker open en daar wordt gekeken wat we er allemaal mee kunnen doen. Dan is het inmiddels alweer tien over half elf geworden. En dan gaan we praten met natuurlijk iemand die heel erg natuurlijk bezig is. Dat is boswachter Gerard Scholten, want het gaat over... De excursies die in augustus worden gegeven in de Amsterdamse waterleidingduin. En dan gaan we naar uur twee. Ja, ik ben altijd wel benieuwd wat, uh, wat Gerard meeneemt. Of we komt met ja. een half hert aan. <laughs> Ver herten gesproken, we, dan gaan we het ja. straks nog wel even hebben met uh, degene die uh, in de tweede uur als eerste uh, is dat dat, aangekondigd. Dat later. Eerst ja. komt de Sabine Huls en die gaat ons vertellen ja. over de nieuwe tentoonstelling... Cobra in Zandvoort. Ja, en uh, dan hebben we natuurlijk ook in tweede uur Bram van Lieren, want daar wijs ik naar. Uh, hij is statenlid maar en ook beleidsmedewerker voor de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland. Krijgt Zandvoort er een partij bij? En dan de positieve geleiden over de Damherten. Nou, dus las ik vanmorgen in de Volkskrant <kuggen> iets over van uh, de Universiteit van Wageningen. Dus dan ga ik meteen Bram van Lieren ook het een en ander over vragen. Dus, wat, wat las jij? Uh, dat er uh, in de, op de Veluwe uh, uh, dingen zijn waardoor de herten wat makkelijker van de ene gebied naar het andere gebied zouden kunnen wandelen. Het, het heeft uh, met het uh, ontsnipperen van, uh, van gebieden te maken. Maar goed. Maar goed. Uh, yes. uh, aan het eind van deze uitzending een, uh, een druk programma. Het is maar een kwartier, maar we gaan het hebben over het Salsa Festival. Plannen voor het plein. Ik bedoel natuurlijk het gasthuisplein. Ja. tentoonstelling en nominatie als creatief ondernemer. En dan gaan we het over het. Wapen van Zandvoort. En nog een aantal mensen die genomineerd zijn. En die noemen we later. Ja. Muziek hebben we ook samengesteld door onze gast hier van vandaag. Tussen 10 en 12 hier in Hotel Hoogland. En dat is het lied alleen voor kinderen van Dimitri van Toren. En dat is natuurlijk van de hand van Don Begreden. in de zon Over het de polder Een liedje zomaar andersom Over een stad die oud op rij was Met een muziekband op de markt. En een levensgrote speeltuin ZANG EN MUZIEK Dat er eigenlijk er is niks aan de hand is met die Dimitri van Toren, maar dat wordt, ik kan je wel nu al vertellen dat het uh, straks alleen nog wat, uh, wat leuker wordt met die muzieksamenstelling van Dondergrabber. Dus uh, ik zou zeggen, ook al is dat al een reden te meer om eens even lekker die radio aan te zetten tussen 10 en 12. Maar goed, we gaan praten, want dat is altijd uh, de hoofdzaak in dit uh, programma. Want ik zag je. Met de regio, ja, ja. ik zag je donderdagavond uh, met al die kinderen Maaikkoppel. Oh, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Uh, al met die kinderen aan, aan het werk gewoon lekker bezig zijn. Donderdagavond. Ja, toen waren we aan het volksdansen. Ja, ik zag het. Het was druk, hè? Ik ja, ja, <laughs> ja, zag het, ja. Het was even bijzonder allemaal. Ja, had het ook nog een beetje te maken met de uitloop van de korte maandraafruim? Ook, maar ja. ook gewoon, het is heel druk geweest deze week. We hebben in totaal 1400 kinderen al gezien. Was hartstikke leuk, toch Op projecten. En uh, met Vossenjacht alleen hadden we al meer dan 200 kinderen. Mm -hmm. Dus het was heel bijzonder. Wordt het, uh, wordt het meer elk jaar? Ja, het is dit jaar wel extreem ja? meer. Ja, we hebben gemiddeld 90 kinderen per dag, zeg maar. Per dag deel. Mm -hmm. Nou, keer uh, twee, keer vijf. En dan... En dat kan je nog steeds samen met het uh, team vrijwilligers? Ja, want we hebben dit jaar toevallig... Uh, Heel veel vrijwilligers. Het viel mij op dat er heel veel namen op staan. Vorig jaar hebben we het er over gehad dat jij heel veel vrijwilligers nodig had. Steeds weinig, steeds vier, ja. maar per team. En als je vier mensen in een team hebt, dan kan je hooguit uh, 50, 60 kinderen hebben. Daarom, de inname van kinderen is natuurlijk ook afhankelijk van al je vrijwilligers. Ja, want anders doen we het gewoon niet. Dan zeggen we, nou, 60 is max. Ja. Maar goed, dit jaar groot succes dus. Ja, een enorm succes. Al bij het eerste volksdansen was het gastesplein vol. Ike is een bis. ja. Die <laughs> zit er al 100 jaar in volgens mij. Nou ja, 42. <laughs> ik ik al ja. <laughs> Vanaf de tijd dat ik al nog uh, wel eens bij de Recreale heb gezeten. Uh, ja. dat, uh, nou, dat, dat, dan praat je toch over dik 30 jaar terug. Ja, uh, 42 jaar dit jaar alweer. Ja, Recreari, ja nou, dat dus. bedoel ik. Dus, uh, ja, zo oud ben ik dus al, ja. dus dat gaan we verder niet over hebben, maar zo lang nou, geleden. We moeten over hebben. Ja, kan. Het is dus altijd een feest ja. van herkenning als je ja. door het dorp loopt en je hoort die muziek. Ja. ja. En, en dan trekt het toch. Ja, en dan ga je en, toch even kijken. En het scheelt enorm dat we nu op het gastersplein zitten. En ja, hebt, dat En op Je hebt veel meer aanloop uit het dorp. Nou, ja, dat is zo. Het Snijerplein was natuurlijk een beetje. Uh, Mensen hoorden wel muziek, ja. maar wisten dan niet waar het vandaan nee. kwam en liepen dan verder. En nu lopen ze even, hé, hey, kijk nou, er is daar iets. We gaan ja. wat doen en dat was ook met de Vossenjacht zo. Ja. We zetten de muziek aan. Mensen waren aan het zoeken en er waren in dorpen helemaal mensen die vroegen, waar kan je die kaart halen? Waar kan je die kaart halen? En toen hadden we 150 kaartjes gekopieerd en toen waren ineens de kaartjes op. <laughs> dus toen moesten we heel snel naar de Alpertuin om kopiëren. te kopiëren, want dat ja. hebben we nog nooit meegemaakt. Nou, een heel groot succes. Dus de overgang van de snijplein naar het gasusplein is een goede. Ja, nu zeker, alleen zeker nog dat grind weg. En dan zijn we echt blij. Ja, dan moet je ja, even blijven luisteren. Want dan gaan we ja, het aan het eind ik. van deze. Gaat ze er nog even over hebben. Ik, ik hoorde trouwens vanmorgen uh, een heel mooi idee. Je zet er gewoon, legt er gewoon een vlonder over. Nou ja Zo, heel simpel. We, nou goed. Maar nee, we halen even. het gewoon weg. maken er extra parkeerplaatsen voor. Voor de mensen in het dorp. En dan kunnen we het afsluiten als recreade daar ik, is. Ik ga, toch, ik ga toch voor dat ideetje van die vlonder. Ja, dat ja. mag. Ik, <lacht> dus ik, ik ook, maar ik denk dat we daar aan het einde van ja, deze uitzending nog goed. even over praten. Goed nu over de recreade. Ja, want ik heb hier weer een heel groot uh, schema voor me. Ja, en daar wil ik één ding even over zeggen. Er is een foutje in de website geslopen. Okay. En die is toen ook in, in de krant geslopen. Um, volgens hier dansen we eerst in het centrum en dan in Noord. Ja. Om half zeven in het centrum en om ja. half acht in Noord. Maar het is precies andersom. Oh. Wij dansen altijd eerst in Noord om half zeven. En dan om half acht gaan we naar het centrum. Dus we hebben het al in de krantjes goed gezet en op de posters goed gezet. Maar ja, aangezien deze krant dat dus, erg goed gelezen wordt. Dus we gaan om, ze om half zeven tot zeven uur in Noord volksdansen. Ja. En om half, half... acht... Tot acht. Tot acht in het centrum op het Ja. Nou, nu weet iedereen het is antwoord. Ja, dat hoop ik. Zou ja. wel heel fijn zijn. Nog steeds met de bakfiets? Wij hebben een nieuwe bakfiets. Nieuwe bakfiets? Ja. ja zo. Het is uh, best ernstig, maar na veertig jaar trouwe dienst uh, kan niemand die bakfiets meer fietsen. <lacht> Hoezo, is het uh, Nou, het is een, is een hele zware bakfiets. Het <lacht> is een hele oude, zware bakfiets die ooit ergens vandaan is gehaald. Een heel geheimzinnig verhaal, wat ik verder niet op de radio mag vertellen, helaas. Maar... Wat, wat, wat, hoezo niet? Ja, ja nee, als het, het geheimzinnig wordt dan nee, nee. een heel heel nee, nee. geheimzinnig verhaal over een bakfiets. Maar die hebben we op het het een vol. of andere vage ja. manier verkregen. Maar die valt niet meer te fietsen door teamleden. Dus nee, nou nee. waren wij elke keer zelf de pineut om heen en weer naar Noord en Centrum te fietsen. En nu hebben we een uh, fiets gekocht. f E e t z En daar, dat heeft vier wielen en daar zit een bak voorop. Voor je geluidsinstallatie en een bak achterop voor je poppenkast en je boksen. Dus en je klaar. bent in één keer klaar. Nou, dat is wel heel erg, heel erg uitzonderlijk. Ik wil hem nog wel een keer komen? Show. Hier hij is ja. echt heel mooi. Nou, we okay. kunnen hem niet door die radio. Ja, we we nee, maar voor jullie wel leuk. Ja. Nou ja, wij komen gewoon naar het gas oh, ja, oh, dat is mooi. Ja. ja, Santa ja, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Sante Kraampje, schilderen, pannenkoeken eten en noem het maar op. Um, er vandoor op het spoor. Ja. Het thema van de laatste week. Ja, we gaan in een grote trein op reis naar Afrika. En uh, daar gaan ze allerlei avonturen beleven onderweg met de conducteur. Zoals? Ja, zoals... kleine tip mag je wel... Uh... Uh, nou, zoals... Uh, nou, er ligt iets op het spoor op een gegeven moment. En dan moeten ze stoppen. Oh. En dan moeten ze proberen dat van het spoor af te krijgen. Of uh, de, de sleutel is kwijt van de deurtjes. We kunnen er niet meer in s ochtends. Die moeten we gaan zoeken. Ja, ja, ja. Dat soort activiteiten. Het is okay. allemaal natuurlijk heel thematisch recreatie. Dus de kinderen die willen, worden heel erg getriggerd om elke dag weer terug te komen. Mm -hmm. ja, dat is het, het, wel, uh, het is een uh, sequel. Ja, Een, een vijf ton <coughs> lijkt het daar. Haast ja, aan. absoluut. Het, <coughs> ja. Is een, het is net als een spannend boek. Kinderen zien ochtends ochtend komen binnen, die krijgen een toneelstuk waar het over gaat mm -hmm. die ochtend van de teamleden. Mm -hmm. En die moeten dan zelf helpen dat op te lossen. Zijn er ...kinderen die bijvoorbeeld maandag instappen... Hè, ...van help, ik word gek... ...en dan tjoek tjoek tijdens de, con de conducteur zoekt... ...dat ze het vervolg mee willen maken ja, van die trein. dat is, ja? dat is het eigenlijk uh, de kracht van Recreade. Dus ik wil gewoon morgen weer... En, want oh, want ik moet zien nog hoe het, niet het verder gaat. Ja, ja, het verhaal is nog niet af. En ik moet nog helpen, mam... ...want het moet op vrijdag wel opgelost zijn. Ja, ja, ja, ja. In Noord. Wat een hel, we zitten in een spel. Ja, er is een, een jongetje dat zit voor een computer... En uh, dat is zo op dat spelletje gefixeerd. En die uh, moeder die zegt elke keer ga nou achter die computer vandaan. En uh, op een gegeven moment verdwijnt hij in het spel. Weg. Weg. En hoe komt hij eruit? Ja, dat, dat, dat is daar moeten de daar kinderen, moeten weer... de kinderen ja, mee ja, helpen ja, natuurlijk. Dus uh, elke keer is er iets. Kijk, bijvoorbeeld uh, anders alles onder de controltoets. Nou, dan komt er dus een toetsenbord en daar staat mm -hmm. een controltoets op. En dan... Met zo'n hint, met een pijl, misschien kunnen we daarop ja. drukken. En dan drukken ze daarop en dan gebeurt er iets heel anders. En dan moeten ze dat weer gaan oplossen. Hmm. Wat mij uh, verbaast is dat jullie elk jaar, uh, bijna elke week, andere thema's hebben. Ja. Ho hoe kom je daarna? Ja, dat heet creatief denken. Ga je met, met, met de teamleden gewoon zitten en dan denk je, nou wat zullen we nu eens doen? We pakken ja. een trein. Nee, wij hebben vooraf uh, twee weekenden. Mm -hmm. En daarin, uh, ja, ik weet niet of je bekend bent met het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dus nee, zo lang ben ik al van school. Daar denken mensen in thema's. Uh, Puur in thema's. Hoe kan je kinderen toch iets bijbrengen? Mm -hmm. Maar aan de hand van een thema. En op die manier proberen wij dat uit te denken. Dus je maakt een woordwet met verschillende dingen die je wel grappig <lacht> lijkt om te doen. Met spelletjes. Ja. En aan de hand daarvan halen we dingen eruit. En dan kijken we: Oh, dat hebben we zoveel jaar terug al gehad. Nee, die doen we niet. Maar dan kunnen we die wel eens doen. En zo, kom jij, zo komen we aan thema's ieder en, jaar weer. En dan weer. brengt ieder team dit toch weer zijn eigen draaier ja, een ieder, beetje in. Het voordeel van Recreade boven ander vakantiewerk voor jongeren is... Ja. dat je bijna alleen maar zelf inspraak hebt. Dus normaal bij vakantiewerk is het zo als je op een camping gaat werken... dit is je programma, dit draai jij af. Vandaag ja. ga jij met die kinderen hondjes knutselen. Ja. En bij Recreade is het zo waar gaan we het over hebben, wat gaan we doen, wat vind jij leuk... Wat denk je dat de kinderen leuk vinden? Hoeveel afwisseling maak je daartussen? Is het misschien daarom dat jouw team sterk uitgebreid is? Dat ze dat, dat, ze dat zien? Dat ze ik gewoon zeggen, nou, het. ik vind ja. het hartstikke leuk en ik mag ook zelf mijn eigen inbreng erin leggen. Ja, want er zijn nu alweer jongeren die helpen dan mee. Ja. Want dat, dat proberen we te promoten. Dat, dat jongeren uit Zandvoort een dagje mee komen draaien en kijken hoe dat is. En die willen dan weer volgend jaar alweer meedoen. Je hebt, je hebt niet echt overstappers, hè? Want de, wat is het oudste kind dat meedoet ongeveer bij de rekening? Nee, ja. dat, dat kan dus niet. Nee. Het oudste kind is 12. Dan heb je geen overstappers. Nee, dus wij doen het zo. Kinderen van 12 die het nog leuk vinden, nodigen het volgende jaar uit om als hulp mee te komen draaien. Ja, ja. Dus die mogen van 13 tot 16 tot 17, zo'n beetje. Mogen ze wel een groepje begeleiden. Maar onder leiding van de echte leiding. En daar kweek je natuurlijk wel weer de, de, dat de uiteindelijke we. ja, ja En die nodigen we vinden. ook weer uit op zo'n uh, startzaterdag ja. of dat soort ja. dingen. ja Je moet ze wel uh, boeien, blijven boeien. Ja, en vroeger was het natuurlijk zo dat mensen uit het hele land kwamen. Want dan plaatsten we gewoon een paar advertenties... En dan uh, kwamen er 50 vrijwilligers op af. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus zou je nee. toch van je zand voor het jeugd ja. moeten hebben. Ja, en dan heb je dus inderdaad de kinderen die het ooit meegemaakt hebben die, uh, die ermee komen. Ja. ja, want dat valt me dus op. Want ik denk dat jij dus ook een recreale verleden hebt als kind zijnde uh, ja, om meegedaan te hebben. En nu zelf uh, datgene doet wat je toen uh, hebt gedaan als kind zijnde. Nee, want ik, ik regel nu niks meer met de kinderen. Zeg nee, oké, okay, maar ik bedoel, je, je bent wel bezig nu als, een soort, ja, als iemand die uh, zeg maar de, de activiteiten uh, doet, als het ware. Je, je, je regelt het niet, maar je bent toch bezig? Uh, nee, nee, nee, ik ben, nee. Ja, ik ben erbij betrokken, maar ja. wij zijn als bestuur op een heel andere manier betrokken oh. natuurlijk. <coughs> wij zijn ja. absoluut niet met de kinderen bezig, want ja. dat doen de teamleden. Ja. Wij zijn uh, alle voorwaarden aan het scheppen, dus alle gebouwen aan het regelen, posters, krantjes, <coughs> okay. materialen. Zandekrampje aan het voorbereiden. Maar, de, maar degene die die begeleiding doet, dat zijn Zandvoortse nu. Dat zijn uh, Zandvoortse, Zandvoortse mensen ja. meestal. Ja. Uh, uh, ja. Ik zit bijvoorbeeld in het bestuur met twee mensen uit Den Haag, waar ik vroeger creaaden mee gedraaid ja. heb. Ja. Die, die mensen uit Den Haag waren ook hier. Die waren creëren. vroeger met mm. mij teamlid. Ja, dat dat bedoel ik doe. dus. Dat is, dat is wat bedoel. ik, dat is oh, wat zo, ik ook bedoel. Teamlid. Kijk, ja. ja, ja ik bedoel teamlid die begeleiden die kinderen met mij. En die hebben nu gezegd, oh dat is wel leuk, dan gaan wij het bestuur regelen. Dus die logeert nu ook bij mij. Om recreade te doen nog steeds. Ja, is, dat, is dat eigenlijk ook nog steeds de kracht van recreade? Dat je uh, dit soort dingen gewoon alleen maar in de zomermalen uh, kan doen? Het is doen? de kracht en ook de zwakte natuurlijk. Ja. Ja. Omdat je heel erg aangewezen bent op een aantal personen die dat leuk blijven vinden. Ja, want, uh, ja, dat, dat leuk vinden breidt zich uit, denk ik. Want ik ja, zie, zie groei in vrijwilligers. Ik zie ook, uh, en wat je zelf zegt, de groepen worden steeds groter. Dat kan allerlei oorzaken Maar dit jaar ben je gewoon heel erg gevuld met groepen en met vrijwilligers. Ja, absoluut. Dus ik denk dat daar een groei in is. En ja, je bent beperkt in, uh, in, die, in die paar weken in de zomer. Ja, en, en, en dat is natuurlijk een gegeven. Ja, maar daar houden we ons ook aan. En ja. we zijn ook nog niet van plan om naar vier weken te gaan. Nee, want dan dan krijg je de nog hele zomer twee natuurlijk. Weken, want dan is de hele zomer voor degene die het regelen weg. Ja, en, en ook, ook die vrijwilligers willen misschien nee, die, ook een weekje. Ja, wat vroeger doen. was het zo dat, uh, dat we vier weken draaiden en dan ja. de eerste twee weken een bepaalde groep vrijwilligers en de tweede week. Maar aangezien het bestuur de hele vier weken aanwezig moet zijn voor alles, mm -hmm. is dat best wel een aanslag ja. op je vakantie natuurlijk. De vakantie. Ja, de enige vakantie ja. zeg maar die langer is. Ja. Maar, is de, maar is de, het is toch nog steeds leuk om zoiets te doen, denk het ik? Het is geweldig, ja, ja hoor, anders deed ik het ook niet. Nee. Ik bedoel, ik doe het vanaf dat ik 16 uh, ben als teamlid. Ja. Dat heb ik uh, tien jaar gedaan. En toen ben ik uh, na vijf jaar eigenlijk ook al in het bestuur gestapt. En ja, ja dat is gewoon uh, heel leuk, anders doe je het niet. Nee, uh, maar God, goed. Rekensom leert ons. Ja. ja, 33. Ja. <laughs> er zijn ook nog teamleden die dit jaar vijf jaar al meedoen bijvoorbeeld. En ja. sommigen al voor het zesde en zevende jaar. En uh, Wendy Jacobs en um, Leslie Achter doen het dit jaar voor het vijfde jaar. Dus dat is een jubileum bij ja. ons als een feestje. Een lustrumpje. Nou, daar ja. hebben wij uh, toevallig een cadeautje voor uh, vandaag. Nou, dat is mooi. Ja. Oh, zijn Waar oh. is Don? Don. ja, Don zou het cadeautje overhandigen. Het is na de rozijnenbrood. Ja, dat doen we al. <laughs> we hebben tien rozijnenbrood. Zal hele, heel even kort het verhaal hierover <laughs> vertellen. Iedere gast vandaag krijgt een rozijnenbrood. En waarom? Omdat Floris normaal bij de bakker rozijnenbolletjes bestelt. Hij had er vijftig besteld. De bakker heeft een klein foutje gemaakt. En vijftig rozijnenbroden. Nou, wij hebben van recreatie nu dus tien rozijnenbroden voor de kinderen gekregen. Nou, dus ja, goed. dat is enorm leuk. Floris, bedankt. Ja, Floris, bedankt <laughs> voor de rozijnenbrood. En uh, Maaike... Mag ik nog één ja, ding natuurlijk. zeggen? Ik wilde nog even Dansee bedanken en Fritan Ver, want die uh, sponsoren ijsjes en frietjes voor Zandekraampie. Helemaal goed. En als er nog meer bedrijven zijn die zeggen: Goh, leuk voor de kinderen op Zandekraampie. Wij hebben ook nog wel een idee. Uh, we houden ons ik, aanbevolen. Ik daag bij deze gewoon één grote uitbater nu gewoon uit. <lacht> en die <lacht> op het gasthuisplein zit. <lacht> en dat is het wapen van Zandvoort. Dus we gaan hem gelijk aan het einde van de, van, de oh, van de middag gaan Hij doet gaan we... wel mee hoor. Hij, uh... hij doet mee? Ja, hij wordt ja, koffie voor de ouders. Dus Oké, okay. nou, dan is het goed. Dan is het goed. Dus uh, nou, ik zou zeggen, heel veel plezier nog Dankjewel. met uh, de 24ste. En natuurlijk uh, voorafgaand aan die 24ste dat uh, weekje met uh, de trein. Ja, maar kom vooral allemaal naar Santekraampje. Vrijdag 24 juli van 11 tot 2 op het Gastersplein. Groot feest. We komen. Dank u wel. Okay. Tot ziens. Dag. Er worden, allerlei, thema er worden er allerlei thema's op dit moment verzonnen op het moment dat Gerard Scholte hier aan tafel uh, ja, gaat zitten. Ja, want normaal gesproken was het de beurt aan Joke Draaier, maar die laat even op zich wachten. Dus kijken we of we uh, Joke Draaier zo direct nog uh, hier aan deze tafel kunnen krijgen. Dus gaan we eerst met Gerard Scholte uh, praten. Ik vind het wel leuk trouwens hoor, een, een flesje waternet. Heb je, die, heb je die zelf getapt Gerard, goedemorgen. Ja, goedemorgen <tot> heren en luisteraars. Ja deze, ja, dit, ik moet eerlijk zeggen, het zit wel in een flesje van waternet, maar het is ja. PWM water hoor. Oh, dat komt, uit, oh, dat komt ja, dus ja, bij nee, mij vandaag. <tot> <tot> ja, ja, ja, ik, ik wou al vragen waar ja. is die verbinding? Ja, goed, ja, ja, ja, ja, ja. maar goed, nee, goed mag, <tot> uh, maakt niet uit. We zitten alle, alle twee in het water. Tenminste, hij doet groen en ik uh, zit aan de andere kant en uh, ben eigenlijk in het secundaire proces uh, verantwoordelijk. Hey, ja, goed ja. Ja, uh, dat is po post, postverwering doe ik. Dus ja. uh, goed, maar dat maakt niet uit. Maar wat is nou het verschil tussen PWN en Waternet? Uh, uh, 1 en 2. Uh. Wij zijn 1 van Nederland. we zijn nummer 2. Nee. Nee. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus is Kijk uit, hè? Concurrentiestrijf. He? Ja, dat is, ja, is, ja, is wel het mooi. 1 en ja. 2 van heel Nederland. Dus voor al die waterleidingbedrijven. Het verschil is eigenlijk alleen dat wij die duinen hebben. Daarom mag ik hier denk ik ook zo vaak aanschuiven. Ja. Nee, wij doen het nog het hele... Wij doen nog het hele proces in de duin, het hele volproces. Dat hebben hun zelf wel in kastricum, maar op een veel kleinere schaal. En dat wordt gewaardeerd in die uh, kwaliteitsmeting, zeg maar. Dat wij zonder uh, milieuvervuiling, uh, mm -hmm. zonder uh, alle andere processen allemaal... Het duin doet eigenlijk op een natuurlijke manier zijn werk... En daarom scoren we zo hoog in de uh, in, in jaarlijkse, uh, ja hoe noem je dat, scorelijsten. Dan zijn we net nummer 1 en PWM nummer 2. Wat is dan de afvinklijst voor zo'n kwaliteitsmeter? Nou onder andere dat je dus zo weinig mogelijk uh, milieuvervuilende processen hebt. Dus natuurprocessen. Ja natuurprocessen, nou dat, dat, dat hebben wij natuurlijk ja. in, de, in de duin. En verder is natuurlijk de smaak, uh, kwaliteit, betrouwbaarheid. Hè. Ja PWM had vorig jaar een keertje... Of met, met, met zo'n lekkend dak of zo. Uh, was wat, wat paniek. Zo. Ja, dat weet ik. En dat had uh, te maken. Uh, dat is ergens in uh, Castricum uh, geweest. Dat klopt. En, ja, en ja. dan gaan er dus allerlei dingen in. in komen dan in het watersysteem uh, terecht. En dat schijnt niet zo goed te zijn. Nee, nee ja. zeker niet. Dat heeft uh, colibacterie noem maar op. Maar ja. daar ga ik verder niet uh, nee, altijd nee, diep dan over dan in. Want heel dat laat ik over van. Aan, uh, <laughs> aan de voorlichting van, uh, van, uh, van het PWN. Ja. En ik ben geen voorlichter van het PWN. Dus oh, nou goed. we <coughs> <U, u, u coughs> weet in ieder geval dat dat zo is. Dat is ja. Aan. Om, uh, om dat te weten. Maar ja, ondanks het flesje water ligt hier natuurlijk nog van alles. Gerard, je bent in een noodtempo aangeschoven. Je hebt ja. uh, de, de struin in de duinen weer neergelegd. We hebben een heel programma voor ons. En uh, daar kunnen we straks nog wat puntjes over, uh, over vertellen. Wat er te doen is. Maar ik zou eerst graag weer eens wat... Uh, wat dingetjes willen bespreken die je meegebracht hebt. Ja, ja he, Wat wat. Ja, Botjes zie ik liggen. Ja, ja, ik heb, ja voor de luisteraar het, inderdaad. Ik heb hier een paar. dat je denkt van wat is dat allemaal weer voor gruwelijks. Nou, die knijnen. <laughs> die, die, dat is dat hier, hè. Kijk, dit is. Ja. Dit is het, ik, voor de luisteraar. die heeft vanzelf. hele scherpe tandjes, hè. Want het ja. is, is vanzelf. Uh, een knager, een konijn. En hier heb ik dan de onderkaak. Ik, ik neem dat eigenlijk mee omdat ik. Kijk, zo, zo werkt het dan? Zie je ja, ik, het, wij zien het wel, maar ja. de luisteraars zien het niet. Nee, het, het is dus een, gewoon, zeg maar, een, een, een, een soort van uh, een kop, een schedeltje van, van het konijn. Ja. Met een onderkaak van, van het konijn. En ja. dan zie je dat ook echt dat het in elkaar past. Ja, precies. En, en uh, ik denk ook, als je dus dit soort excursies geeft, dan kunnen de mensen ook echt zien uh, wat je dus doet. Het is dus ja. een schedel met een, uh, met een klein deel van een onderkaak van een konijn. En dat. Ja, dat laat Gerard dus nu zien. En dat past bijna op elkaar. Of ja. eigenlijk sterker nog, het past gewoon op elkaar. Ja, je oh, je, ziet, je op elkaar. ziet ook die twee uh, die knaagtanden, knaagtanden. Die ja, er dat echt is uitspringen. Een, ja, groot. enorm knaagdiertje. Want dat, dat valt dan het meeste op eigenlijk natuurlijk. Als je die, die dennenappels, hè, onder zo'n dennenboom... Mm -hmm. Al die afgeknaagde... Uh, even kijken, dan zit ik even helemaal fout. Nee, wacht even, knijnen Je ziet het zelf op die grond met al die worteltjes. Ja. Weet je wel, al die gaten die ze nou graven. En hoe kom ik hier nou op om dit mee te nemen... Uh, de konijnenstand is enorm verbeterd, wil, Ja. De pars van de kleine konijntjes. Schitterend gezicht. Ja. Alleen, wat is er naar die, natuurlijke, uh, na, naar die natuurlijke bescherming van de moeder.? Krijgt die mixmatoos weer een kans? Dus je ziet er ook tientallen dood liggen. Dat wordt heel snel weer opgeruimd door de vos en door de buisert. En, uh, maar, het is. Ja. Het is, het is natuur natuurlijk. Dus je, dat binnenkort ja. krijg je allemaal van de kleine schedeltjes. En voor, om te struinen, om, om te zoeken naar sporen, is dat mm -hmm. gewoon heel mooi. Ja, maar wat jij zegt over konijnenstand. Ik merk het zelf. Uh, als ik ochtends op een mooie dag, want ik ben wel een mooi weerfietser. En ik ah. ga door uh, het stukje duin uh, langs het golfterrein naar kraantje lek. Nou echt... Je moet opletten dat je er niet één aanrijdt op dat fietspad. Ja. Want er, uh, er, van de week liepen er, geloof ik, uh, bijna tien op het, uh, op het fietspad. Ja, dus het uh, ja. is echt uh, gewoon uh, ja, ja, adembenemend hoe, hoe, ja. hoe, hoe, wat wat, wat dat gaat wat het konijnenstand uh, betreft. Maar, ja, voor uh, mensen ja, is dat weer prachtig. Want vroeger was het zo. Hè? Nou, het het duin ritselde, zeiden ze. Ik wist ja. niet waar het was. Ritselde. Maar nou, op sommige plekken ontdek ik dat weer. Het de konijnen ritselt van de konijn. Het leeft ja. gewoon. Je hebt het, je hebt het zelf al aangehaald, hè? de mixematose. Dus een ja. tijd geweest in, uh, in Zandvoort... En omstreken dat ongeveer alle konijnen weg waren. Bijna wel. Ja. Ja, ja. Toen kwam de, de, de opgang S weer. Hè. Ja. Vorig jaar is het eigenlijk uh, meer geworden, geloof ik. Ja. En nu groeit het nog meer. Ja. Ja, het gaat, gaat, gaat dat uitmonden in een plaag of niet? Nee, dat of worden die gewoon nee, in stand weer netjes bijgehouden door uh, de en uh, Ja, en nee, vorsten. maar weet je wat het mooie zou zijn? Als zouden wij bijvoorbeeld. We hebben nu ongeveer 50.000 schatten zit, is dat een hmm. schatting. Ja. Als zouden dat er weer 2 miljoen worden, zoals het was. Dan, hoeven we, dan kunnen we die schapen wegdoen. Dan kunnen we die koeien wegdoen. Dan kunnen we die moefels wegdoen. Ja, of, die, of wat, wat, de Schotse hooglanders. Waar, waar er nogal ja, veel over te doen is. Maar ja, goed. Aan die kant. Ja, Dat is een de andere de, kant. Ja, ja, goed. ja, ja, ja precies. <laughs> nee, maar het zijn grazers. Het zijn natuurlijke grazers. Dan wordt het duin weer zoals het duin was. Dan gaat het weer stuiven. Dan, dan, ja, dan wordt het gewoon, dan, dan zeggen kinderen niet waar, waar blijft nou het duin? Want... Ze komen gelijk binnenlopen en ze zien die kale plekken. Ja. En ja. Uh, dat bij... was zelf omdat de konijnenstand zo naar achter ging, daarom is het zo verruigd nu. Ja. Nou, de, bij de laatste uh, fietsexcursie waar ik met jou gefietst ja. ben, heb je ook verteld over die grazers die jullie verplaatsen. Dat zijn dus eigenlijk geen duimbewoners, hè? Nee, nee, die, schapen nee, nee die schapen, die, die Drentse schapen, die zijn wel goed aangepast aan de natuur. Ja. Daarom hebben we geen Tesselse schapen. Deze kunnen zich heel goed zelf... Uh, uh, Voor het leven zeg maar. En uh, ook uh, het, het lammeren kan gewoon in de duin gebeuren. Hoeft mm -hmm. niemand bij te zijn bij die Drentse, bij die Hebben jullie schapen? Jullie hadden schapen toch? Ja, ja. 500 Drentse schapen ja. En die, en die, die, die worden ook verplaatst? Ja, ja, ja. met een hedder. Met een herder tegenwoordig. Per 1 juli is er een header, ja. een header ja. Ja. Nou, Ik weet niet precies zijn naam. Met twee uh, van die uh, en Dat zijn van die schapendrijvers. En dat is er zelf wel een heel mooi gezicht. Ja. Het, is, het is, is ook heel leuk om te zien, ja, we, he? ja, we gaan even naar uh, de excursies, want ja. uh, daarvoor hadden we je natuurlijk hier ook. Uh, of, uh, uh, laten we er eens even <laughs> een aantal uitlichten, want ja. om ze nou allemaal te gaan noemen, daar hebben we gewoon, gewoon weg de tijd er niet voor. Uh, uh, laten we uh, nou ja, met de eerste dan maar beginnen, dat is uh, 2 augustus. De ja. Wandeling met natuurgidsen. Ja, precies. Twee, ja, wandeling. Dat is weer op die zondag. Hè. Dat is mm -hmm. uh, om 1 uur start dat uh, bij het bezoekerscentrum. Ja. Gratis is dat altijd. Dat zijn echt mannen die, die doen dit al uh, 25, 35 jaar. Ja. En uh, het veel inzet, veel kennis hebben ze ook. De ene gaat wat meer in, in uh, op insecten. De andere gaat weer wat meer in op bomen. En weer een andere is een beetje een, een, een generalist, zeg maar. Mm -hmm. En dan uh, word je in groepen verdeeld. En dan in groepjes van 10, 15 lopen ze met een gids struinend uh, twee uur door de duinen. Ja. ja. Dan uh, zie ik uh, meteen de daaropvolgende. Dat is uh, op stap met de jongste boswachter van ja. Nederland. Dat, dat moet je me ook even uitleggen. Ja, wat dat, dat uh, is, precies dat, is. Dat is sensatie. Dat is. Uh, ja. <laughs> Kijk, sensatie. <laughs> sensatie. Nee, ja, ja, dit is mezelf wel heel mooi. Ja. Uh, dat, dat is Jeffrey ja. Jeffrey van de Geest uit de Silk. Die kwam ik ooit eens een keer tegen met zijn oma. Helemaal gek van de duinen jongen. Ja. Toen was hij acht jaar. Nu is hij ondertussen tien jaar. De, in het vorige struinen hebben we een apart artikel over hem uh, gewijd. Zeg maar. Want ja. Ja, die jongen die weet er zoveel van. Ja. En toen vroeg ik eens. Ik zeg, vind jij het niet leuk om met een uh, oude boswachter... Hè, dat dat ik ben jij stuk, dus. Ik ben <laughs> oude. Ja, ja, ja, ja. Met alle respect. Ja, rustig, De jongste de Ja, dat weet <laughs> ja. Nee, maar. Uh, ja. En dan ja, nou, moesten we van <laughs> zijn vader en moeder vragen. En uiteindelijk is het nou zover dus dat wij... Uh, gaan met z'n tweeën op stap. Ja. En ik zou je zeggen... Het is jammer voor de mensen en voor de kinderen. Hè, want het ja. gaat vooral om de kinderen. Hij is alweer volgeboekt ook. Ja, dat gaat razends delft. Dat is jammer, dat is jammer. Ja, ja, ik... uh, dan, dan heb ik er nog één staan: dat is uh, die woensdag 12 augustus. Vind ik ook wel leuk. Ja, S -s -s die wordt gewandeld. Ja, dat is het. Ja, nou, met met mijn collega Boswachter. Ja. Die uh, dan gaan ze. Start dus ook bij de oase weer. Vraagt hij of de mobiele telefoontjes uit kunnen. En dan is het de kunst. Daarom mag ik die excursie niet zoveel doen. Dat je zoveel mogelijk je mond houdt. Dat doe is, jij het, niet. Ja, nee, nee, nee. Dat is nee, voor jou een heel moeilijke doen. Ja. Voor mij niet hoor. Nee, nee, ja, ik, kan wel het wel, ik kan het wel hoor op zich. Ja. Maar uh, die doen we ons de beurt. De Boswachters Recreatie. Maar dit keer is het mijn collega. En, die, uh, en dan loop je zeg maar 10 minuten. En dan goed alles in je opnemen. Gebruik maken van die sintuigen, Want dat is het halve werk al. Hè? Sporen en zintuigen. Dat zijn altijd mijn uh, items in de in duin. En dan hoor je je, je, je, je ziet dingen. En, uh, en dan geeft het over tien minuten gaat, gaat die boswachter dat over uh, praten. En je kan vragen stellen. En je merkt, je komt er in het licht in. En uiteindelijk in het pikken donker uit. Dus dan krijg je bijvoorbeeld die, die, die geluiden van die uilen. Je krijgt wel die vleermuizen om je, om je hoofd heen uh, te dwarrelen. Mm -hmm. En je hoort he hele andere... Je ziet af en toe die snip, hè, die, die, die, die, die houtsnip, onverwachts opvliegen. Dan schrik je je rambam. En uiteindelijk uh, zit je ergens om half elf midden in de duin... een borreltje te drinken bij de boswachter. Mm -hmm. dat, dat hoort erbij. Hè. Het is 5 euro... Hoeveel is het? Ja, ja 5, euro. 5 euro. Inclusief drankje. Nou, je gaat er om 8 uur in bij de Oase. En je komt er ongeveer, het loopt altijd uit, maar 11 uur uit. <laughs> ja. Zeg maar ook weer bij de Oase. Ja. Uh, dan zie ik er nog één staan. Want dat is eigenlijk zo wat vloeken in de kerk. Als het gaat om uh, het fietsen in het, uh, ja. in het ja. Amsterdamse waterleidingtuin. Want uh, zo af en toe. Zeggen jullie van nou, dan uh, mogen, mogen jullie één keer gewoon met die fiets erin. En ja. dat is op vrijdag 21 augustus. Is het weer zover? Dan ja, uh, uh, mag uh, je ja. erin met, uh, met je fiets. En die ja. kost ook 5 euro. Ja, ja. Wat is, is daar de zo bijzonder aan? Die collega's hebben het meegemaakt. He. Ja, het is... ja ik, ben, uh, ik ben wezen fietsen en uh, zeer strikt uh, geregelde excursie. Iedereen blijft uh, op het pad en af en toe stoppen ze. En dan uh, wordt het keurig wat uitgelegd voor uh, een boswachter, achter een boswachter. Dus niemand kan uh, rare dingen doen. En in het mooie watergebied zijn we geweest. He. Ja, he, het ja. verboden gebied gaan we in. En het is, met, met een fiets ben je zelf veel mobieler. Je kan veel verder komen. Ja. Het is twee uur fietsen, wordt ook weer een, een stukje ja. langer altijd. En dan gaan we naar de verboden infiltratiegebieden. En daar leggen we dus het hele watersysteem ook uit. Van het begin tot het eind. Maar wat je niet allemaal tegenkomt onderweg natuurlijk aan dieren. Maar ook aan, aan, ja, aan flora. Ik geloof dat we een kwartier hebben staan kijken naar twee witte achterkanten. Om ja. Te, ja. te kijken of het echt wel een hertje voor reëen was. Nou, een hertje voor reen. ja. ja, ja. ja dus, nee, maar dat, ja, dat is een groot succes altijd. Ja, als... ja nog, nog één bijzondere zie ik dan nog staan. En dat is de nacht van de Europese vleermuis. Uh, ja. Dat is op vrijdag 28 augustus. Dus is wat uh, weer een week later. Zo uh, lijkt me ook iets heel bijzonders. Ja, dat, dat, doet, dat doet onze vleermuis specialist. Daar ben ik dan niet... Ik, ja, nee. ben ik, ik ken wel een aantal soorten ja. vleermuizen. Ik weet ook waar ze zitten. Ik ja. weet ook dat ze van, het, het, van de oude landgoederen vaak zich verplaatsen in de schemer naar, naar de duinen. Daar vliegen ze vaste routes. Dat wist ik dus ook mm -hmm. nooit. Mm -hmm. En dan heb je de, de watervleermuis, de grootoorvleermuis, de roze vleermuis en die trekken zeg maar de duinen in, op zoek ja, de watervleermuis gaat boven de oranje kom weet je allemaal ja. naar uh, vliegjes en muggjes uh, ja. zien uh, te happen en die roze vleermuis die heeft zo zijn eigen open gebieden in de duin, maar dat wordt door een specialist met een detector erbij, he, dat je ze hoort, ook het verschil hoort he, van ja. het ge geklap met die, met die vleugels de roze vleermuis is een vrij grote vleermuis, die klapt heel anders en die ook een heel, dus die sensor die, die sonar die pakt dat heel anders op als bijvoorbeeld de kleine watervleermuisje dat is wel ja. meer tik tik tik tik tik hoor je dan ja. en die roze vleermuis komt er aan tik tik, tik. Ja, ja. Dus dat is wel heel mooi dus je hoort de vleermuis echt je ziet ze en, en, en, en je hoort vanzelf die mooie verhalen erover Huisen goed de vleermuizen ook in de duinen want wat ik van vleermuizen weet is dat ze alleen maar onder dakpannen in, in, in, in schuurtjes en dat ja. soort dingen huizen ja ja wij hebben ze zijn niet in de duinen Nee het mooie is hè dan maak ik gelijk even weer reclame voor de bunkergroep. Uh... Ja, die komen staan. Ja, die komt zo. Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat zijn we beste vrienden geworden. Nou, ja. eerst deden ze dat illegaal. Maar nu zitten we allemaal op één lijn legaal. Ja. En ze wijzen ons vele bunkers aan. En wij maken weer aantal van die bunkers geschikt voor de vleermuizen. Ja. Zo hebben we er al een stuk of vijftien van die vleermuizenbunkers, bunkers. Maar mede door hun... Wij hadden dachten dat we heel wat bunkers wisten te liggen. Wij van Waternet, 165. Maar hun hebben er wel 400 al in het Duin ontdekt. Ja. Met prikstokken en uh, illegale ja. <laughs> activiteiten. Ja. Waar ja. dat is helemaal over. Hè? Ja. Sinds april, 1 april vorig jaar. Dus dat we zitten mooi op één lijn. En uh, we maken gebruik van hun, uh, hun kennis. En hun weet waar die bunkers liggen. En die maken wij weer geschikt voor vleermuizen. We maken het dicht voor het publiek. En een bunker is er zelf... Uh, zomer en winter een beetje hetzelfde klimaat. Dat is het uh, hele ja, ja. ideale. We zouden er weer nog een hele tijd over door kunnen praten. Afrondend, waar kunnen mensen terecht uh, als ze wat meer willen weten over de excursies? Ja, dat is weer in dat uh, beroemde bezoekerscentrum de Oranje Kom. Ja. Langs de vinden de mensen dat steeds beter de weg. Ik lees ook in de stukjes dat ze het ook uh, steeds mooier vinden. Weet je, dat gebouw... Ja. Het wordt steeds meer gewaardeerd. Ook aangepast aan het totale publiek. Nou, en dat is bij de ingang Oase. Ja. En het telefoonnummer is 020-608-75-95. Ja. Dus dat ja, 020 ja. en dan 608-7595. Helemaal goed. En uh, op waternet.nl zouden ze dan nog uh, het een en ander kunnen ja, vinden uh, ja, op zeker internet. Ja. Gerard, we zouden er nog heel lang over kunnen praten... Ja. Doen we niet. Nee. Wat, wat, ik neem al die kiezen van die goede. En, en en die pijpen die ik gevonden heb. Zeg. Jeetje. Een ja, ja, ja, ja. andere keer. Een andere, ja, andere keer. keer. Okay. Dank je voor je komst. En uh, ja, de volgende keer zullen we het wel ongetwijfeld weer over allerlei andere dingen gaan ja, hebben. Nou, dan kom ik graag weer terug. Dankjewel. Tot okay. ziens. California Girls van uh, The Beat Boys. En wat is ja. dan de diepere achtergrond van deze muziek bij het onderwerp? Ja, dat is een goeie. Maar want Dons zou dat allemaal Ja, met hem, maar dat heeft, we hebben natuurlijk kruislinks uh, gewerkt uh, nu net. Ja. En dat betekent dus dat het. Heel, en dat heeft allemaal te maken <lacht> met Joker. Want die was waarschijnlijk vanmorgen vergeten de wekker te zetten, denk ik. <lacht> ja, ik bedoel, kijk, uh, dan moet je op een gegeven moment lekker gaan improviseren. Dat is op zich geen probleem. Maar goe goed, goed, goedemorgen Joker. Je, je bent er uiteindelijk toch. Niet in de hoedanigheid van raadslid, maar nu gewoon als bestuurslid van uh, de stichting Bunkermuseum. Dat, klopt. Ja. Dat wat, klopt. Wat doe je nou precies daar? Ik ben voorzitter van de Bunker Museum. Zo, dus we hebben gelijk ook meteen. De een, we gelijk meteen de voorzitter te pakken. De secretaris is de heer Wilming. De heer Wilming okay. is secretaris. Jokendraai ja. is voorzitter van de stichting, de vereniging, ja? stichting. Ja. Stichting. Stichting. Stichting. Stichting. Bunkermuseum. Bunkermuseum. Sinds 1 april, dat is de niet-leugen geweest op de beroemde 1 april dag met de kunstbunker. Ja. We zijn inderdaad uh, s'morgens vroeg. Uh, tot, tot u spreekt die voor de Roosendaal. Ja. Normaal gesproken, gesproken redactioneel, maar nu ook even de pet van bestuurslid van het Bunkermuseum opgezet. Na uh, 1 april vorig jaar hè, en, en daarvoor waren de, de Bunkerboys al uh, druk bezig met scheppen en grafiek en ben ik keer mee geweest s'nachts. Uh, is het allemaal wat. ...heeft het wat vorm gekregen. Een aantal mensen soms heeft toch gedacht van ja, we moeten daar wat mee. Terwijl het daarvoor allemaal een beetje lossing. Er is een bestuur geformeerd. Uh, jullie gaan nu naar de bunker kijken. Wat is in het afgelopen jaar allemaal gebeurd? De heer Wilming heeft af en toe wel eens wat verteld. Is dat snel gegaan? Is dat, uh... Naar onze mening nog te langzaam. Nog, te langzaam ja, nog veel meer, maar er moesten natuurlijk heel veel partijen op één lijn gekregen te... Ja, ja, samen krijgen. Ja, nou, dat hoor. heeft meneer Givjoen uh, uh, net... Nee, nee. Scholten. Scholte was dit, ja, ja. ja. Want het is allemaal Gerard en Gerold. Ja. Dus, dus alles haal je een beetje door elkaar. En die hebben ook net gezegd... Waternet heeft nu zijn toezegging eigenlijk ook gedaan. Ja, en nog geen jaar geleden stonden, stonden die twee partijen lijnrecht over elkaar. Ja, maar hij heeft ook uitgelegd eigenlijk... hoe deze wisselwerking, mm -hmm. als je je regels... als je wat opener opstelt... dat je elkaar van nut kunt zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat... ...heel belangrijk is in het totaal... Leven ja. van de maatschappij ook. Want je ziet, de jongens van de bunkers, die hebben er wel 500 in kaart. en de waternet had er maar 150. Ja. En nu doe je elkaar versterken. Ja, want, want dat is had... een heel mooi voorbeeld. Ja, want hij had het als voorbeeld van die vleermuizen. Ja. Nou, daar, daar hebben jullie dan dus een. ja, een, een, nou, in blijkbaar in de ogen van waternet, dus een, een goede rol in gespeeld. voor, uh, voor die vleermuizen. Die dat daar... hebben dus echt de bunkerzoekers uh, gedaan. Want ja. die hebben dat meeste werk en voorwerk ook gedaan. Mm -hmm. En waar ze dus vroeger als kind. Uh, gewoon uit de spanning daar. En nog, hè, want dat mm. is van al die bunkermensen van al die bunkerploegen langs de kust gewoon. En hier zie je weer dat je heel duidelijk zo'n wis wisselwerking neer kan zetten. Hmm. En dat is eigenlijk ook wat het zo belangrijk ja. maakt dat er zo'n bunkermuseum op Zandvoort komt. Om ook weer die musea's met elkaar te versterken. Is dat ook het unieke nu aan? Uh, dat die wisselwerking nu uniek is hier in dit gebied? Want, uh, want Dat ja. is op zich iets wat heel mooi zichtbaar is geworden nu op deze manier. Hmm. En dat is ook kan als voorbeeld dienen als anderen ook de moed hebben om zo met een open blik daar al naar te kijken. Maar daar kom je dus weer op een heel snijdend vlak. Want dat is meestal waar de mensen de moed nog niet voor hebben. En dat is gelukkig bij Waternet hier gewoon gebeurd. En de mensen die daar zaten ook. En die hebben geheel hun medewerking nu gegeven. Ja, uit, uiteindelijk zijn wij een van de laatste dorpen die een bunkermuseum gaat krijgen. Want die samenwerking is natuurlijk in... in, in nou noem maar een kustplaats op, is al geregeld. Er zijn nou, heel veel bunkermuseums. Sommige is voor een jaar, hè. Ja, ja. Want dat is op een gegeven moment... Wordt, en waar wij nu, en dat is eigenlijk door de heer Wilmink... Uh, waarschijnlijk een claim op kunnen leggen... en dat is het uh, gebeuren van anno. En dat uh, doet overal... Uh, Noem, help me even, Yvonne. Wat doen ze? Ja, de... Anno is ook een uh, stichting die uh, door het hele land een bunker heeft gebouwd. Van een uh, stevig materiaal, een soort houtachtig, containerachtig. Waar, uh, container ja. waar een geweldige tentoonstelling is. Nou, en, wat uh, willen ze daar dan mee? Gewoon rondtrekken? Nou, dat doen ze nu nog twee keer. In okay. Maastricht nog en in uh, Zuid-Holland. Ergens. Hoe heet ze naartoe gegaan is? Hoe heet ze? <laughs> <laughs> nou, geen, ja, geen idee. Onze, onze gelijknamige collega. Uh, ja. Nou, nou goed, in uh, ieder twee dat plaatsen. Middelburg. Maar, Middenburg, Middenburg. Middenburg. maar dan hebben we het over een tentoonstelling ja, die, die en hier rondrijdt? Het is een levende en. tentoonstelling daar wordt jou dus op een gegeven moment ook de vraag gesteld, hè, als ze bij jou binnenkomen vallen en de Duitsers vragen dan aan jou van waar uh, de andere mensen zijn, mm -hmm. en dan word je op dat moment geconfronteerd met een situatie waar mensen in de oorlog mee geconfronteerd mm -hmm. werden, en dan om te kijken hoe jij op dit moment als mens reageert. Ja, dus dan een, een, een levende tentoonstelling. De situaties worden ja. nagebootst ja, okay. en zo. Uh, so, we zijn er nog met twee in de race. Ja. En dan is dus de kans dat wij hem als Zandvoort krijgen hier ook. En die kunnen we dan als we de, bunker, hè, de financiële mogelijkheden voldoende hebben om de bunker open te krijgen. Als musea kunnen we dat al als eerste neerzetten met nog alle andere mogelijkheden natuurlijk. Want de tekeningen, daar gaan we maandag naar kijken mm -hmm. of die werkelijk van waarde zijn. Want Zandvoort heeft een hele grote rol gespeeld bij die Atlantic Wall eigenlijk ja. ook. Ja, en, en dat is gewoon geweldig. Dat is dus niet na te... Nee, maar nu ga je maandag naar die bunker toe. En je neemt een aantal mensen mee. Mm -hmm. En er wordt om 9 uur geschept. Dat is verzamelen om 10.30 in de poststraat. Mag iedereen mee? Nee. wordt het dan te druk? Nou, dan wordt het veel te druk. Want dat er is... moet ook iets officieels gebeuren, toch? Er moet gekeken worden en geregistreerd. Het wordt officieel, gaat het dus Nederlands Collectieinstituut ja. mee. Want die gaan kijken. Want daar zijn we ook weer afhankelijk van of we van de VWS uh, subsidie, subsidie krijgen. Ja. En dat is in eerste instantie is dat een gedeelte afgewezen. Maar we hebben nog zes weken, om, uh, of nu nog vier weken, om uh, in betoog te gaan tegen ze. En daarom is het zo van belang wat die wanschildering doet... En daarnaast zijn er ook twee mensen die meegaan uh, om eventueel de deuren te maken. Dus die hun vak dat is. Dat je ook weet welke prijsindicatie uh, ja. je daarmee gemoeid is. We zijn al bij de Rotary geweest. En die willen gewoon ook werkelijk uh, weten wat die in kost. Nou, ja. er is een beleidsplan. Ja, de, de, de basis is er. De mensen zijn er, maar... Dat wordt het basismuseum? Als het zover komt, het basisbunkermuseum. Ja. Dat zou je wel kunnen stellen. Ja, dat is de 1 april grapbunker. Uh, ja, de 1 april bunker ja, ja. zoals die ja. bekend is. Maar we hebben er al zo over gesproken met, uh, met een aantal mensen van de bunkerploeg. Dat er meerdere bunkers zijn. Zou ja, je die klopt. betrekken bij zo'n uh, museumcomplex? Ja, we wilden nog drie uh, andere bunkers in uh, principe. Vijf in precies. totaal Vijf in maar, wilden we dan, er... Uh, ja. dan komt zo'n... Met alle aspecten toneelspel natuurlijk nog bij te dragen. Ja. ja, maar je moet ergens beginnen. Ja, ja. En het begin is dat er gewoon één open gaat. Want de grote Rijksmuseumbunker, die ook in de duinen ligt, die is dus ook aan Waternet uh, beloofd. Mm -hmm. En het mooie is dat daar vroeger natuurlijk de schilderijen opgeslagen lagen. En dan kan je ook die nog erin betrekken. Dus je weet, je krijgt een veel groter educatief... En een spannend programma voor allerlei soorten uh, mensen. Het interessante is ook dat we al contact gelegd hebben met de Anne Frank Stichting. Uh, daar vandaan ook de Beckman kunst erbij betrokken. Hmm. Dat heeft allemaal een vorm met Zandvoort te maken. Dus je kunt een, een veel groter gebied uh, voor toeristen... Toegankelijk maken ja. als klinkt, het ware, waar dingen zich afgespeeld. Ja, het klinkt hebben. wel anders uh, van wat Zandvoort eigenlijk gewoon dan te bieden heeft. Hè? Ik bedoel, uh, dit is weer iets totaal anders. Dit en, is een uniek. iets. iets? Ja. Mm. Ja. Dit ja. is duidelijk, als, als mensen dit zien, is dit zo uniek. Dus je kunt dit mm. ook al niet met die andere Bunkermuseums vergelijken dan. Nee, want als, nee, als, hebben jullie daar ook een combinatie. Anne ja. Frank is hier geweest op Zandvoort. Bekman is hier op Zandvoort geweest. Lieberman heb geschilderd dit, hier. Ja. Je... Ja, ja. Ja, hebben jullie daar ook nou uh, zeg maar, heel bewust ook voor gekozen om juist er iets unieks uh, uit te halen? Nou, het gaat er natuurlijk om dat je als Zandvoort je ook op de kaart zet. Ja, dat bedoel en ik. Niet alleen uh, hè, van het circuit, mm. want dat... Dat weten we. Althans, dat hopen we ja. weer gewoon een beetje terug te krijgen. Nou, een goede attractie erbij. Ja, nou ja zo moet een, je het eigenlijk. Nou, niet attractie. Cultureel, educatief opzicht. Is ook ja. een het heel jaar rond ook. Ja. Hè, dat als het stormt of regent ja. en je weet van ellende niet meer waar je naartoe moet. Ga nou, naar Bunker. En de natuur ja. is op elk moment prachtig. Ja, dat Ik dat bedoel, ik daar heeft Gerard net van alles over verteld. Dus ja. het voorjaar, het najaar, de winter. Het is gewoon prachtig om, om daar te vertoeven. Ja. En als je dan nog mogelijkheden hebt. Om te bezoeken. Het is net wat Yvonne zegt. Ja, dat is fantastisch. Die, uh... Het plan loopt. Er wordt gekeken maandag. Er is over en weer met de gemeente gesproken over dit, dit plan. Hoe staat de gemeente daar nu over? Uh, ja, in het kader uh, van de subsidies uh, wordt het gewoon een heel zwaar uh, project. Mm -hmm. En ik denk dat we daar gewoon heel erg aan moeten trekken. En dat staat ook net op de dat daar weer een goede verdeling in moet komen. En daar ben ik gewoon helemaal voor. Want als je een bepaald project waar een heleboel geld aan uh, naartoe mm -hmm. gaat en maar vijf of tien mensen komen... Dan mag je dus wel even kijken van jongens, is het niet tijd dat we ook iets anders erbij gaan betrekken en daar ons voor gaan zetten? En als je nagaat, het gewone museum ook, hoeveel geld daar naartoe gaat. Ja, ja dan denk ik, we moeten echt kijken dat we daar een combinatie van gaan maken. Want dat is natuurlijk de bedoeling ook, dat je elkaar versterkt. En ook het Zandvoortsmuseum, het Juttersmuseum, je versterkt elkaar alleen maar op deze manier. Dat ja, denk ik ook. Ja. Nou oh ja, uh, het is een heel duidelijk uh, verhaal wat jullie uh, naar voren uh, uh, brengen, zeg maar. Oh, uh, het, is, het is ook heel interessant, want ik had dit echt niet gedacht. En ik was voor de 1 april grap door Yvonne al ingelicht. Mm -hmm. Toen dacht ik dacht, oh god, zou dat nou wel slagen? <laughs> nou, voor mij is het best wel moeilijk. Je bent een beetje ook echt zandvoorts dan, hè? Ja, een draaier, ja, koper, zeg maar. Ja, van, ja. van, nou, dat moeten we dan allemaal eerst ah, nog maar zien.